Goedemorgen, het Q-Music-nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Grol. Goedemorgen. Ruim 100 mensen hebben aangifte gedaan... na de hek bij een laboratorium in Rijswijk heeft justitie bekendgemaakt. Afgelopen zomer werden via dat lab gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen... die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Justitie onderzoekt de zaak, maar het kan allemaal eventjes gaan duren... dat het vaak lastig te achterhalen is waar hackers nu precies vandaan komen. De brand in een winkelstraat in Amsterdam is volgens de brandweer onder controle. Het vuur woedde afgelopen nacht in de wijk De Pijp in een stomerij. Huizen in de buurt werden ontruimd... vertelt de brandweer bij Hart van Nederland. De alle bovenliggende woningen zijn alle mensen eruit gehaald. Sommige mensen zijn er ook uit gehaald uh, met een speciaal masker... door de rook. En meerdere mensen zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Hoe die brand in Amsterdam is ontstaan is nog onduidelijk. In Londen zijn honderden mensen opgepakt voor het stelen van telefoons. Dat gebeurt daar ieder jaar tienduizenden keren. De Londense politie gebruikt onder meer de nieuwste technische snufjes... om de daders op te sporen, zoals drones. En ondertussen vraagt de politie makers van telefoons meer te verzinnen... zodat een gestolen telefoon gebruiken lastiger wordt. En van slimme dieven naar slimme carnavalsvierders... een carnavalsclub in het Gelderse Ooi... is op het nippertje ontsnapt aan mogelijke oplichters. De plastic groene munten waarmee je tijdens carnaval betaalt daar... die bleken volgens het AD voor een prikkie te kopen op internet. En dus zou een biertje op die manier nog geen twee cent kosten. De club heeft nieuwe munten besteld met een zelfgemaakt logo. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en buien met soms veel regen... wind, onweer, natte sneeuw of hagel van alles wat dus vandaag. En het is uh, een gaat op zes. Dankjewel Mart. Dan de verkeersinformatie van Flitmeister op Qmusic. Het is niet druk. Er staan vier files. Eén file heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Galden en sint Annabos Vijf kilometer, vertraging 20 minuten. En één snelheidscontrole op de A28 van Zwolle naar Meppel. Controle bij hectometerpaal 103,9. Het is dinsdagochtend. Ja, ben je erbij vandaag? Uh, wat ben je aan het doen? Luister je vanuit uh, de tankwinkel? En ben je net even aan het bijkomen van uh, de drukte tijdens de spits vanmorgen? Of misschien sta je wel in uh, je broodjes? Zaak. Ben je nu bezig met smeren van pistoletjes? Kan natuurlijk ook. Uh, moet druk drukte nog komen vanmiddag? Ben je aan het carnavallen? Ben je ziek? Zijn veel mensen? Nou, heb je wat te vieren? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup? Q-music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Het foute uur! de temperatuur gaat omhoog. zometeen. een of Barry White. The first, the last, my everything of hot chocolates. You sexy things. Stem nu! Q Music is proud to be found. Your specialty. and come with me. Q Music, at the end of Each one of us becomes a freak Tonight the DJ makes us move Under the sweat drops from the roof It's time to let the best guitar be taught Slow it off the lower part Just activate your energy Let's sing the song and come serieus bijla de Gasolida. Goedemorgen. Hallo morgen, goeiemorgen, menno. Goedemorgen, goeiemorgen, oh, goeie goeiemorgen, Goedemorgen, goeiemorgen, Goedemorgen, goeiemorgen, goeie Goedemorgen, goeiemorgen, Goedemorgen, goeiemorgen, Goedemorgen, goeiemorgen, Manu. Goedemorgen, goeiemorgen, Manu. Goedemorgen, goeiemorgen, Manu. Goedemorgen, goeiemorgen, Manu. Goedemorgen, goeiemorgen, Manu. goeiemorgen, goeiemorgen, uh, ik zou zeggen, dat is nog drie minuten, heel veel plezier. Uh, Anton, die zegt, ik klok mezelf in, druk aan het testen met een nieuwe filterinstallatie. Ik klok me gezellig in, stuurt Mark Plom. Klussen gaat veel beter met het foutuur in mijn uppie keihard meezingen. Uh, Nick, die is ingeklokt vanuit Bedum, waterschade herstellen bij een uh, woning. Ik klok in vanaf de post, straks flink wat pakketten bezorgen in het mooie Friesland. Dat stuurt Thomas Pruis. En Mark Bijker, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen Menno. Jij klokt hier vanuit de cabine. Jazeker. Zeker. Waar, uh, waar gaat de rit heen? De rit gaat naar Duitsland, naar Kloppenburg. Dus, uh, okay. in, de buurt, in de buurt. Ja, ik weet niet precies wat het ligt. <laughs> nou, nah, het is net over de grens. Even, uh, nou, er is nog geen uurtje over de grens. Maar nah, is het bij Arnhem in de buurt? Is het, uh, is nee, het bij Venlo in de buurt? Inderdaad. Nee, het nee, is niet zo Bij Benzgaard even omhoog. Oké, daar in de Nou, dan weten we een ja. beetje waar je bent. Hé, hey, en jij ja, hebt nou, een klein probleem. Want ik zie namelijk een fotootje erbij. Je hebt een koffieapparaatje. Heb jij uh, nee, op je middenconsole lijkt wel. Klopt, ja, klopt. Maar. Ja, de, de beker zijn op. De beker zijn op. <laughs> ja, dus ik kan geen koffie maken. Nee. Ja, kijk, ik kan je natuurlijk niet zo snel helpen, maar ik kan je wel redelijk nee. snel helpen. Ik stuur je mijn koffiecup op, dus die heb je dan ah, leuk, uh, morgen of leuk. overmorgen of zo. Ah, perfect. Mooi voor volgende week. Ja, dus volgende week dan zit je helemaal, helemaal geramd. Voor nu moet perfect. je het echt op een andere manier regelen dan voor jezelf. Ja, ik stop net bij de pomp, dus dat gaat helemaal goed. Ah, op, dat maar. komt helemaal goed. Oh, het ja, een zeker week. weten. Ja. Mark, werk ze vandaag. Ja, dankjewel. Jij ook. Ja, dankjewel voor je inklok en voor het ophalen. Nog één ding. Een hele fijne dag. Fijne dag. Doei Mark. Doei. Doei. Hoi. Miss me want I see everybody I move. Dance shall enough. That I'm all coming at you. We just want big up cute me. Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me. Somewhere just bounce. Yeah. Everybody dance now. Have a good time Me want you want you a slime Me want you shake you behind I'm in a dancing mood Y'all and I'm feeling good This is my favorite tune What time you dancing shoes Gonna make you feel so good yeah. Tonight y'all Gonna make you feel yeah. alright I came to rock this party Cause I can make you feel alright Sweet boy, rock your body rock it straight through the night All boy, you want this party Gyal want yes, you don't stand a chance no. Gyal look better than them yes, you dress nicer than them yes. Hold me tight, girl hold me tight. One, Why me a thug? Try me off. I came to rock up this party 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Yeah, you are the best, yeah. You look better. What? What? You look better. What? Shouldn't the move? What? Shouldn't let's you move? I came to rock this pie. Let's go, let's go. Make it feel all right. Sweet boy. Het foutenuur uur op Q Music en The Eye of the Tiger. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit zijn de klassiekertjes hoor. Lekker hoor, dat fout uur. Ja, dat was een redelijke klassieker en ik heb hier nog een klassieker: de boy band, waar je moeder echt fan van was. De New Kids van the Block. Tonight. Het foute uur. In het foute uur. Ik kreeg net een heel lief appje van de kinderen van Sandra Verschuur. Die hebben een idee voor een battle in het foute uur. Die gaan we zo meteen doen. Maar eerst mag je kiezen uit een van deze twee liedjes. Wil je zo meteen Village People met YMCA? Even je handjes als een VBO? boven Of ga je voor Dan Hartman? En We light My Fire. Klik op je favoriet in de Q-app of op kimonusik.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Uh, kleine tussenstand. Village People, YMCA, licht iets wat voor.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 Zon en buien wisselen elkaar af. Het is vandaag maximaal 6 graden. YMCA. Ja, die komt er zo aan. Village People YMCA in het uur Eerste verkeersinformatie van Flitmeister. Twee files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 9 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer. Ook daar 9 minuten vertraging. Menel Barreveld. techno heads tegenover Charlie Lonors en Mental Trio. Q mm. Something Up with Q! Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmews.nl. Eerst Winner People en YMCA. Young man, there's no need to feel down. I said to young man, pick yourself up. Foute uur. Q-music. En Mendel Tio met Hardcore feelings Het foute uur. Nou, ik heb echt een, een lief berichtje binnengekregen in de key music app van Sandra Verschuur. Of eigenlijk hoor je Jindy en Jessie. De kinderen. En die hebben een vraagje. Welnu, we willen gaan 3-battle. Dankjewel. Ja, ze willen gaan 3-battle in het foute uur. Dat kan ik natuurlijk niet weigeren. Dus ik heb hier uh, Oja Lele. En er tegenover heb ik Tele Romeo. Ik wil je zo meteen helemaal horen, want dit is natuurlijk maar een klein stukje. Laat het weten, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. En het nummer van K3 met de meeste stemmen hoor je zo. Ik zit even te kijken, de stemronde is begonnen. Oh ja, Lele. Le, le. oh ze gaan heel erg gelijk op. Nou, dat wordt spannend. Ik wil alleen in je ogen, ik wil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 Yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar You music is proud to be fault It is het foute uur You music Ja, je zingt alles mee in het foutuur. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele. <laughs> uh, Carmen is zijn onderweg naar de Efteling met het foutuur. Aan. Nou, veel plezier. Ik zie een bericht van Job. Die zegt: Keeper in als meer met het foutuur aan. Gaat lekker zo. En uh, Michael zegt: De zon schijnt op naar het voorjaar. Happy glazen was is er ook bij. Met het foutuur op de achtergrond. Ik zie a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 Is het foute uur? Q music. If you see me walking down the street staring at the sky En We gaan zo meteen in de Top 40 Classic terug naar 2017. Toen was er was een rage. Je kan er lekker mee draaien. En het uh, ja, voor mij geeft het ook wel een beetje ontspanning. Wat, wat was dat ook alweer? En waar, waar, waar was het voor vooral? Uh, hoor je zo in de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Mart. Met uh, nog meer speelgoed uit de schappen. Omdat er mogelijk asbest in zit. Details krijg je zo meteen. En deze hoor je zo. Mm, me, me, Olivia Dean en Man I need. Me, me, man I need. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready. Voor wie wordt de droom werkelijkheid? Mattie hier en Luc. Wij zijn erbij in Milaan. Daar spreken we de sporters, staan bij de finishlijn... we tellen de medailles en we zorgen dat jij niks hoeft te missen. Jouw oren en ogen in Milaan. Q-Music. Mediapartner van Team NL.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 zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, Deze week in de bonus. Ah, appelflappen, Twee stuks. 99 cent.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 Morgen het Q-music nieuws van 11 uur door Nu.nl... Met Mart Grol. Goedemorgen. Nog meer winkels waarschuwen voor speelgoed waar misschien asbest in zit. Na action nu ook top 1 toys en marskramer. Gaat om een knutselset met zand die tot begin deze maand is verkocht. Ondertussen doet de overheid officieel onderzoek naar speelzand waar mogelijk asbest in zit. En het is wachten op die resultaten. Een plofkraak in het Utrechtse Beeldhoven. Criminelen hebben vanmorgen vroeg een geldautomaat opgeblazen. Twee daders zijn op een scooter gevlucht met buit, zegt de politie tegen RTV. Utrecht. En naar die verdachte wordt nu met man en macht gezocht. Naar de hek bij het laboratorium in Rijswijk hebben volgens justitie bijna 120 mensen aangifte gedaan. Vorige zomer werden gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Ze deden mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het onderzoek naar de hek kan volgens justitie lang gaan duren omdat het niet duidelijk is uit welk